Goalse Kringen, het programma waar je de radio voor aanzet. Goalse Kringen staat onder de redactie van Leo Joosten, Ben Lonen, Els van Kemenade, Lucie Roodbal en Bernard Robbe. De techniek vanavond is in handen van Erik van Poppel. En vanavond wordt Goalse Kringen gepresenteerd door Bernard Robben en Lucie Roodbal. Wie zijn onze gasten vanavond? Dat zijn Laura van Poppel. Die is werkzaam bij Van Wanrooy Van Schijndel Bouwontwikkelingsmaatschappij BV in Hillen mond Vol. En makelaar Marcel Dassen. Ik heb hem vaak aan de krantje staan, nou zie ik het, het wel gezicht erbij hoort. Uh, gebruind door de zon, door de vakantie neem ik aan. Uh, ten Melz, Ten geloof Oh, helemaal uitgelopen? Helemaal uitgelopen. Dus jij stond ook in dat krantje met die uh, duizenden namen van... 855 ste precies te zijn. Grandio's, proficiat, proficiat, proficiat. <laughs> Oh ja, voor, en, uh, vorig vorig uh, jaar ons... heb je nog heel wat anders gelopen, Marcel, ja. Vorig jaar in New York. Ja, ja. ja. ja. Gaan daar gaan we het eigenlijk even over hebben. <laughs> en en uh, onze andere gast is Margot Vermeulen. Vermolen. Ja. Ja. Excuseer Margot. En uh, dat gaat over de cultuur als basis van de Goolische gemeenschap. En er stond een uh, leuk interview in uh, het uh, blaadje De Uitstraling. En daar gaan we het over hebben. Er stonden een paar leuke dingen die de moeite waard zijn om eventjes uh, aan te stippen. Maar zoals altijd gebruikelijk, altijd even een rondje wat was er in het nieuws. En dan begin ik uiteraard met Lucie. Lucie, wat was er in het nieuws? Nou, twee dingen. Eén uh, ding is, uh, de afgelopen weekend heeft het Atelier 78 een tentoonstelling gegeven... ...van schilderijen, beeldhouwwerken en weefstukken. En het was, normaal hebben we altijd onze tentoonstellingen... ...tegelijkertijd met de Open dagen in het Jan van Bezouw Centrum. Maar dat was nu niet. En we dachten, nou, we zijn benieuwd uh, hoeveel mensen er komen. Maar in een weekend, over de 300 mensen... We hebben zitten turven die allemaal gewoon durf. echt speciaal naar ja, het Jan van Berzouwcentrum kwamen om de tentoonstelling te bezoeken. En de opening op de vrijdagavond die was drukker bezet dan ooit. Zo. Dat is positief, ja. Tweede nieuwtje is dat, dat is afgelopen weekend, en uh, tweede nieuwtje is dat 25 september. Dan geeft het uh, gemeente goor Goorlen een, uh, een, een, een concert hier in het, in het centrum, hè, in het Jan van Mezauw centrum, een, een soort najaarsconcert. In de grote zaal of in de kapel? Nee, nee, nee, nee, nee in, de, de kapel. in de kapel. Nee, de grote zaal zingt niet zo lekker hoor. Nee. De akoestiek is niet zo mooi, het is mooi, zo zo veel is beter dan de kapel. Je, de, de kapel oh. heeft een mooie akoestiek, ja. Dus ja, ja. Ja. dat is ook een nieuwtje, een najaarsconcert 25 september. Ja, ja. Mooi, dat was ja. jouw nieuws? Dat was mijn nieuws. Ja. Maar goed, een nou. keer te melden. Uh, er zijn eigenlijk ook twee dingen die ik graag wil vertellen. <laughs> uh, ik wil graag aandacht vragen voor Play Me, I'm Yours. Dat is een uh, project uh, wat in Tilburg en de omgeving uh, speelt... wat door een Engelse kunstenaar is uh, het, het opgezet. Het pianoproject. Het pianoproject. project komen in Tilburg uh, en Goorle komen honderd piano's te staan... en één vleugel in de publieke ruimte. En u bent allemaal van harte uitgenodigd... om een lekker stukje op de piano te spelen. Of misschien gewoon eens te proberen van... kan ik dat ook? Dat is één. Maar, maar je moet toch wel kunnen spelen? Ik neem je aan dat mensen zomaar uh, iedereen mag die voor degene pianos... op de piano kunnen Ieder komen rammen. Iedereen mag op de piano spelen. Dus ja? Het is echt de bedoeling dat oh. we, uh, iedereen erop kan spelen. Dus ook al kan je alleen maar de Muizenmax, of voor mij bracht vader Jacob, welkom. En zijn dat de tweede handjes? Want ik denk als je toch een piano, zijn toch vrij kostbare instrumenten? <lacht> ik heb ze van het weekend gezien. Uh, ze hebben over, vanuit heel Nederland hebben ze piano's uh, gehaald. Er zijn een groep jonge mensen die daarmee bezig zijn. De meeste piano's zijn allemaal beschilderd. Uh, bij de Fraterstuin gaan we hem zelf uh, beschilderen, dus ik met uh, Dorothee uh, van der Wiel. Uh, en uh, die piano's komen inderdaad vanuit het hele land en een pianostemmer heeft ontzettend zijn best gedaan om ze allemaal te stemmen, maar ze zijn niet allemaal even goed. <lacht> en na die week gaan ze naar uh, instellingen toe en instellingen kunnen aanvragen indienen of dat ze zo'n piano kunnen krijgen. Oh, in, in bezit krijgen? Ja, oh. want die piano's gaan daarna dus naar instellingen toe. Want die piano, maar mensen, als zeg maar zo'n ding komt hier te staan, dan moet je hem ook adopteren, die piano begrepen, hè? Je moet hem er adopteren, zijn buddies. Je, hebt, je moet er zorg voor dragen, ja. dat ding moet, als je buiten staat, moet je naar binnen s'avonds. Nee, maar ook overdag als het regent, moet je, ja. je krijgt er zeil bij, uh -huh. en touwen, en het is de bedoeling dat je de piano dan beschermt. Uh, en ja, het is een heel, een buddy er zijn buddies voor de piano's. En in hoor, er staan er negen, dus er zijn Acht buddies, want één iemand doet er twee tegelijk. Dat is heel bijzonder. En wat is gewoon een beetje de achterliggende gedachte bij dit project? Waarom wil men uh, dit zo op die manier promoten? Is het uh, aardig voor de pianomuziek of voor, uh, wat is precies de achterliggende gedachte? Dat vind ik een hele goede vraag. Die heb ik zelf eigenlijk niet heel precies uitgezocht. Maar in ieder geval, het is een, een kunstenaar die dit uh, over de hele wereld mm -hmm. doet. Hij doet iedere keer, pakt hij een bepaalde stad. En, uh, ja, hij wil het op is die ook in manier... Sydney geweest, ja. is in New York geweest. Ja, het is echt wereldwijd een beetje aan de gang. Ja. En nou dus uh, Tulburg en Goor. Ja, kan je nagaan wat een wereldstad. Nee, voor wereldnieuws. <laughs> ja, dat is toch heel bijzonder. Ja. Leuk. En de tweede, CNN op bezoek. Ja, ja. En het tweede ja. eigenlijk van het nieuws wat mij opviel... is uh, als je kijkt naar de uh, Goorlens Belangen van de afgelopen mm -hmm. week... Mm -hmm. En je gaat bladeren wat er aan uh, cursussen en workshops wordt aangeboden. Er zijn er bijna acht pagina's. Ja. pagina's waarin allerlei cursussen en workshops en wil ik eens allemaal worden aangeboden. En ja, dat onderstreept eigenlijk alleen maar, denk ik, nog meer wat ik zeg. Hè? Ja. Zo van uh, Goorlen, De basis van Goorland is cultuur. En natuurlijk, sport daar, hoort daar dan toe. Natuurlijk ook wel bij. Uh, ja, dat is natuurlijk gewoon bijzonder dat je voor zo'n klein dorp acht pagina's ja, nodig ja. hebt om dat aan te kondigen. Uh, en dan zijn het nog niet eens alle cursussen. Want nee. ik krijg genoeg mensen die cursussen aanbieden die nog niet in de cursuskrant staan. Of omdat ze later in het jaar iets willen aanbieden. Of dat ze zeggen van nou, ik heb al zo mijn publiek en ik vind het op mijn eigen ja. manier. Uh, dus het is lang nog niet alles uh, wat daar staat. Ja, oh. Ja, maar we moeten er wel even achter zien te komen dus wat nou precies de achterliggende gedachte is, van uh, waarom uh, op die piano, Want hetzelfde geldt zetten ze er een ander instrument neer? Nee, het is echt uh, puur voor die piano, het is vanuit de kunst. Ja. ja, dat is een hele goede vraag, Bernard, dat moet ja. ik opzoeken. Nou, gaan we nog <laughs> Het Zou kunnen je... zijn, omdat iedereen, nou iedereen toch, ja niet iedereen kan piano spelen, maar het is een instrument waar je makkelijk even op lospingelt, de dat viool. Dat, of, of een ander groot instrument, dan moet Drum, je echt wel. Ja, dus ook. Ik waag me ja, echt nog ja. niet ja. aan. Op een ja. ja. piano ja. dat vind ik toch wel zo'n. Dat is een heel beetje chic instrument. Daar moet dus vakkundig bespeeld worden. Nou, en hengsten op een piano, daar hou ik niet zo van. Dus nee, maar als wij, ik Dan blijf ik er vanaf. Nee, maar we zorgen ook wel dat er een aantal mensen zijn die echt piano kunnen spelen. Ja. Die op die verschillende pianos spelen. Ja, ja. Maar uh, de muziekschool heeft bijvoorbeeld ook gekeken of een aantal leerlingen van hun bijvoorbeeld door de week willen gaan oefenen op de piano. Mm -hmm. ik bedoel, je kan thuis op je piano oefenen, mm -hmm. maar je kan ja. ook op straat oefenen. Ja. En ja. meer om iedereen maar enthousiast te maken ook voor die oh, ja. piano. Mm -hmm. Nou, ik ben benieuwd. Ja. Leuk. Marcel, wat is jouw nieuws? Ja, we hebben maar afgesproken dat we elkaar... Nee, we spreken altijd wel elkaar toetpoiëren <laughs> en maar met de voornaam aan, aanspreken, anders wordt het allemaal zo'n deftig gedoe. Wat is jouw nieuws? Nou, ja, twee, twee dan eigenlijk. We hadden het net over de Mels, maar dat we ja, voor het eerst meegemaakt hebben dat er iemand is overleden. Ja. Ja. Dat is ja. toch even schrikken als je in ja. ja. je biertje staat na afloop. Was het een man of vrouw? Was hoe ja, oud? Ja, ik, ik heb het in de ooghoek gezien, maar het was een man denk ik rond de 50. Zo. Maar uh, langsweg heb ik er heel veel zien liggen. Want het was dramatisch weer om te lopen. Ja, het was, benauwd. Het was uh, heel, vochtig. Heel, heel benauwd, heel vochtig. Ja. Ja. Mensen onwel zijn geworden. Heel veel mensen ja. zijn onwel geworden, ja. ja. ja. Gewoon vochten, ik kloft, was aan meide. de kant dat er veel werden werd afgevoerd. Ja. En dat ze inderdaad bij aankomst uh, zeg maar echt gestrekt gingen. Ja, ja, ja, om een beetje bij te komen. Dus dan denk ja. je van, God, lopen is gezond. Maar toch niet bij dit soort extreme omstandigheden. Ik denk dat er dan gewoon heel weinig zuurstof eigenlijk in de lucht zit. Dat wordt verdrongen door al dat vocht en dan... En mensen zijn niet getraind, hè? die zeggen, ja. doen we wel eventjes ja. en die gaan dan los. Hè? Maar ik dacht even terug toen ik het las al die dramatische vierdaagse van ja. zoveel jaar geleden. Ja. Dan ja. denk ik van, ja. jezus, dat moet ik eigenlijk niet. Hè? Dat is toch doodzonde. Nou, ja, als het ja. ML zaterdag was gehouden, dan, dan was had je, het helemaal ja. fout geweest. Dan het helemaal fout ja. geweest, ja. Ook we het ze misschien moeten afblazen of zo. Hè? Dat, uh... Ja, maar ja, net wat je zegt, uh, er zijn mensen die, als je ervoor getraind bent, dan moet hmm. dat te doen zijn. het is u wel gelukt om uit te lopen. Ja, en met mij gelukkig heel veel. Ja, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Jij was nummer 850. Ja, uh, volgens mij was ik 55 om precies te zijn. <laughs> ja? ja? Ja, zoiets. Dat is knap, dus, uh, knap, knap. Knap gelopen toch? Lekker gelopen. In de marge. Niet bijzonder. Ja. Maar je bent dus een fan. train je daar nog veel voor? Uh, nou ja, we, we trainen altijd één keer in de week. En ik loop nog één of twee keer. Dus ik loop drie keer in de week. Ja, ja. En richting termijls vier, vijf keer. Hmm. En dan voor de rest... Uh, je zegt uh, toch een happening waar landelijk ook aandacht voor bestaat. Het uh, ja. is fantastisch is wel evenement. Ja. Echt, ja. Ja. Het wordt elk jaar gekker, gekker ja. en groter. Leuk. Leuk. Ja. Nou, proficiat met het resultaat. Dankjewel. Dat was jouw nieuws. Nou, dat was één. Ik had nog een ander leuk nieuwtje. Maar misschien ook een beetje reclame als dat mag. Er is een heel mooi initiatief vanuit het Goorlissen voor uh, de kankerbestrijding, mm -hmm. Alp 6. Mm -hmm. Dat is Nico, die gaat het vanuit de kennismaker een beetje aansturen. Nico de Beer. Nico de Beer, ja. ja, ja. En uh, ja, dat wordt echt wel een goorles initiatief om een ploeg, ja, de kennismaker te laten rijden bij volgend jaar Alp Duzes. En ja, ik maak er gebruik van om het bedrijfsleven op te roepen, in ieder geval positief te reageren op aanvragen. Ja, ja. Ik ludieke aanvragen aan. Oh, nou. Bij deze, dus ik hoop dat iedereen luistert en het ja. goed in de oren knoopt. En, uh... Ja, er gaan een paar dames lopen en een ja. heel stel gaan fietsen. Ja. ja. Want het is toch de beruchte, beroemde berg in nou, Frankrijk. ik ben ja. er ja, geweest ja. van Maar ja. ja. ja. he? <laughs> Het is toch niet flauw hè? Het is niet menselijk om uh... dat te moeten lopen. En het is dus eigenlijk de bedoeling, daarom ja. het U6, dat je hem zes keer omhoog fietst. Echt waar? Oh, ja. ja. Zes keer. Zes keer. Ja. ja. Moet je toch een onvoorstelbare ja. conditie hebben? Dus je fiets. mensen, mensen ja. met bravoure en die moeten toch maar even goed achter de oren kappen of dit wel verstandig voor ze is. Ja, die, die zijn wel echt getraind hoor. Ja, ja. Dat moet ook. Wel. ja. het ja. Ja. Is, is een leuk initiatief, op... Marcel. Het ja. is natuurlijk een geweldig goed doel. Dus ik hoop zonder dat er ja, veel, veel gebruik van wordt gemaakt Leuk. Ja. En wanneer gaat het gebeuren, wanneer? Dat is volgens mij altijd in augustus, augustus. Ja, dat is, ja. De, half augustus. dat is net geweest het ja, ja, ja. ja, is okay. net de eerste vergaderingen zijn geweest Dus ja. het begint nu echt wel een beetje los te komen Maar Nico de Beer pakt het op Dat is volgens mij in uh, goede uh, vertrouwde handen, denk ik Dan <laughs> gebeurt er wat, ja, ja, ja. ja absoluut ja. Oké, okay, mooi Laurent, jouw nieuws ja, mijn nieuws. Uh, ik heb vorige week in de krant gelezen, we, sta, we zitten hier in het Jan van Bezoufcentrum, dat ze flink met de kapel bezig zijn. Ja. Dus ik ben net, toen ben ik ook speciaal nog even de kapel binnengegaan. Even eens kijken, ja. ja, ja. Naar de, de muurschilderingen, zeg maar. Ja. Ja. En, en alles. En het begint er ook in de het echt mooi uit te zien. Uh, ja, ik zou zeggen, we de... hebben er altijd ook wel eens de, de kerstviering ja. van, uh, van, ja. on, van onze Heemkundige Kring. En het is altijd een bijzonder sfeervol. Het is een, ja, ik vind het een gebouw. Ik ben blij dat het, dat het overeind is gebleven. Want in het begin was er even sprake dat van... Dat het, het afgebroken ja. zou worden. Het zou een doodzonde geweest zijn. Dus goed dat het overeind blijft. En, uh, maar dat geldt het veldcultureel centrum. Alleen ja, de, ik hoop dat dus, ze uh, financieel het, het een beetje gaan trekken. Want uh, dat doen we toch steeds zo. Elk jaar geld erbij. En uh, ja, is toch geen, dat vindt de gemeente niet leuk. <lacht> want dan moet de gemeente Icai, als de burger bijpassen. Ja. Maar het is een geweldige kapel. Ja. En ik hoop dat die veel gebruikt wordt en uh, ik las ook dat kees Daarzonk uh, plannen heeft om daar die stellage uit te halen dat is een ja dus met ja, dat ja, is ja, toch een ja, beetje ja, een sta ja, in de weg hè ik, ik zit te door... zingen iedere week ja. dat is echt een sta in de weg en ik vind het vreselijk jammer Zo'n heerlijke ja. stellage is zo'n prachtige kapel. Ja. ja. De beleving, die ja. wordt ja. eigenlijk gewoon een beetje en geweld aan acht, gedaan. En door die, die gordijnen, dat is een heel mooi altaartje. Ja. Dat is ook heel mooi. Ja, en die, die ramen zijn nou heel mooi geworden, hè. Ja. Maar is dat is de eerste keer waar dat jij in die kapel komt. Nee, nee. Da daarom, oh. uh, daarom viel mij die oh, kapel ook oh, wel op. Oh. <laughs> nee, wij zijn een jaar geleden, ja, of, of iets meer dan een jaar geleden, in mei, toen hebben wij daar dus de verkoop aftrap gedaan van ah, ons project. Van Koningsveld. was ook in, dat, in die Ging kapel chique, uh, sfeervol Sfeer. ja. Ja. En, en, en ik zeg al en met de hulp van onze lieve bij. dat moet daarom over, is het denk ik ook zo'n succes geworden want zoveel, God, maar daar gaan we het dadelijk over hebben, ja, dadelijk ja, over ja, hebben. Ja, ja. nee maar in ieder geval daar, daarom viel het mij wel op dat ik dacht oh dan ga ik nog eens een keer, want sindsdien Mooi. ben ik er dus niet meer geweest dus ik denk nou toch nog eens een keer nou, je moet eens. nog eens een keer een uitvoering ja. gaan ga ja, als naar het genenkt koor luisteren dat is toch de moeite waar 25 september Oké, okay, nou, ik heb ook nog een nieuwtje. Uh, ja, ik las vorige week al in de krant dat uh, de sportzaak van... Uh, ...en ik wil geen reclame maken, maar toch de sportzaak van Joris Matijsje. De voetballer gaat verdwijnen uit vind ik doodzonde. Die gaat dus naar het Willem II-stadion en dan denk ik van, nou, ja... Weer een leeg. Pand. Alweer een pand leeg. En dan kijk ik even naar de makelaar en de projectontwikkelaar. Dat is, dat is toch geen goed teken, hè? Een winkelcentrum wat al aan drie kanten... Al lege plekken vertoont en vind ik toch erg jammer. En die zit nu in de hovel dan? Die mm -hmm. zit in de hovel ja, ja, ja. en deze ja. heeft daar een prachtig pand, en, ja. uh, dus het is een mooie zaak. En uh, ik had die de wel al goed liep en gaat hij weg. Gaat hij daar zitten en ik, denk, Nou, het valt er weer een gat. Ja. En ik vind het ook zonde. Het pand van Manzini zat al een lange tijd die leeg. Al aan de groot pand. Het ja, ja. Nee, ja, moet toch niet te, uh, te lang duren. Ja. Is dramatisch. Voor geworden is ja, vind dramatisch. Vind het dramatisch. En als daar het Koningsschild ja. klaar komt, ja. is er nog een enorme concurrent mee ja. voor de overheid. Ja. Ik hou me hart vast wat dat Maar denkt. betekent het dan ook, want kijk, ze zeggen wel als ze de huizenprijzen dalen. Dan, ik, dan moeten dan de huurprijzen ook niet naar beneden. Want er wordt maar wat gevraagd aan natuurlijk. Hè. Ik ben ervan overtuigd dat ook de huurprijzen te hoog zijn. En misschien de omzet te laag. En dat dit dan de consequentie is. Maar... De huurprijzen dateren volgens mij van mijn hoofd 2005, 2006. Ja. Alles kon niet meer op. Hè? Die contracten ja. verlopen nu. Je zou dan zeggen dat de huurprijs ja. Ja. aangepast wordt aan we deze ja. tijd. Laat we het hopen. Ja, als er een grote belegger achter zit die beurs genoteerd is, ja. die zal dat niet zonder meer doen. Ja, ja, ja. Maar heeft die belang, ja ik ben niet zo economisch, maar heeft die belang bij een pand wat dan helemaal niet verhuurd wordt? En je zou zeggen leegstand, dat is ook achteruitgang van het pand. Ja, maar goed, als je bij één de huur naar beneden doet... Dan hou je hard vast, ja. dan moet je even heel de wereld naar beneden met te huren. Ja, ja. In het ergste ja, geval. Dan dan echt, uh, dat ja, is niet ja, fijn. Ja, ja, nee. Dus je maakt continu die afwegingen. Dat zal ja. geen makkelijker zijn, hoor. dat geloof ja. ik zeker nee, niet. Ja. Ja. Ja. Ik heb een particulier eigendom. Dus dat is een leuk pand. Daar komt echt wel weer een leuke winkel in. Ja. Ja. Hoop ik. hoop. Ja. Ja. Ik hoop, hoop het uh, Zo'n winkelcentrum moet vol zijn. Ik vind het best een leuk winkelcentrum. Het is leuk om daar rond te lopen, ja. een terrasje te pikken en dan kijken tegen die zwarte gaten aan. Dat vind ik doodzonde. Ja. Maar, maar het onderscheiden zich, ja, zich inderdaad ook door winkels als Manzini. He, dus ja. dat je als ware zegt ja. van hey, vanuit Tilburg komt naar Goren om. Nou, zo winkel ja. gaan, dan ja. zit een specialist. Ja. En nu zitten er in feite ook weer ketens. Ja. En dan ja. denk je, ja, die kan je overal ja. doen. Dat hou je niet tegen. Als je in Oostwijk kijkt. Oosterwijk is groot geworden door alle boetiekjes en leuke ja. winkeltjes. Maar ook ja. in Oosterwijk zie je de kruidvatten ja. allemaal ja. op. Je houdt het niet tegen. Want die boetiekjes leggen het af tegen internet. Maar als zo'n centrum al gevuld blijft. Kijk, die grote ketens mag voor mij wel, mits maar wat afgered met, nou, met leuke politiek. ik heb of zo. er wel eens moeite mee. Ik vind, je kan tegenwoordig de grote steden niet meer van elkaar onderscheiden, ja. Of het ja. nou in Amsterdam, in Rotterdam wel. of in Zwolle loopt. Ja. Je ziet overal het ja. kruidvat, de, de CNA en al die grote ja. winkeldingen. Ik heb daar heel veel moeite mee. Ik vind het vreselijk nou, jammer. had ik nog één berichtje, daar vond ik eigenlijk een uh, idioot berichtje in de krant uh, van uh, 30 augustus. Dus stond nota bene, vrouwentoiletten komen er nu toch echt in Tilburg. <laughs> Nee, mijn hemel, sinds wanneer bestaan er vrouwen en mannen toiletten? toiletten? Pisbakken kunnen wij niet te <laughs> Nee. <laughs> nou ja, ja. Je, nou, je vond hebt toiletten voor mannen en vrouwen, maar je hebt ja. toiletten ook alleen voor mannen. Ja. Dus in dat kader kan ik me iets voorstellen dat de vrouw ja. niet achter wil blijven. Maar dan vraag ik me af, hoe ziet dat er dan uit? Ik Zo? weet het, maar ja. het bestaat ja. al even. Hoor. <laughs> het lijkt op een mannenurinewaar, maar ja. dan iets platter en een vrouw hangt daar tegenaan. Serieus? Er zijn dingen die je niet wil zien, volgens mij. Nee, en ook niet op wil zitten. Ja, zo. Ja, geen Jammer. charmante wijze van urineren zou ik ja, zo zeggen maar, okay. stel maar voor dat ik dat deur het veel of veel er zit een paar staan nou, uh, Sphinx uh, heeft zijn de collectie hoor. bij dit uh, dus urinebericht laten uh, we het ja, maar ja, even En gaan we toch eens even naar het eerste onderwerp het project Koningsschild. ja Laurent en Marcel ik ben dus uiteraard even gaan kijken op internet en dan vereist er inderdaad een prachtige foto van het Koningsschild. maar ik vroeg me even af hoe kom je aan die naam wie heeft dat verzonnen? Nou, de, de oorsprong van de naam uh, die komt vanuit de gemeente. Ja. De gemeente heeft wat historisch onderzoek gedaan. Uh -huh. En het schijnt zo te zijn geweest, en ik kan het mis hebben hoor, maar ik zit dan in ieder geval in de buurt, dat daar een, een, een doelen, dat dat de vroegere doelen zijn geweest van, van Goorle. En de doelen, dat is zeg maar de, de, de, waar de gilden doen oefenen. Ja, ja. Die, die, die hebben ooit oh, op deze plek geoefend. zeg maar. Dat zouden dus ze inderdaad kunnen, ja. ja Daarnaast ja. En, heb je ook de Doelenstraat Koningsschild. Ja, man. en het heet dus ook de Doelenstraat. De Doelenstraat, ja, de Doelenstraat ja, ja. heet het daar. En dat is, het dat, is, dat is eigenlijk de historie. Ja. En de gemeente die heeft dus zelf al ooit bepaald, zeg maar in een heel vroeg stadium, dat het nieuwe plein, want er komt dus een, een nieuw plein, dat dat dadelijk ook Koningsschild gaat heten. Dus gaat de naam voor Hoger veranderen? Want ik las dat het aan de zuidkant zou het een, zou het plein een andere benaming krijgen. Ook Koningsschild. Ja, ik weet Want niet. Dat las ik, dat las ik in het artikel. Het is, het is niet uh, wat je kunt zeggen Zuid, maar het is in ieder geval zo dat het wat nu het park is, ja. daar blijft gewoon van plein heen. Maar het uiteinde van het park, wat een beetje bij het bejaardenhuis ligt en yes. bij de huidige supermarkt, dat ja. gaat Koningschild heten. Die hoek van het huidige ja. park. En dat is eigenlijk de hoek waar nu ook al een parkeerterrein is, ja. die hoek. Nu. Ja, ja, heet dat dus, dat, dat gaat Nu heet dat Ho Hoogendorpplein Dat of, heet nu ook Wietzedijk. van Hoogendorpplein. Ja, dus daar komt er een naam bij. Ja, en de mensen die, die krijgen dus dadelijk het adres Koningsschild. Ja, ja. Het ja, wordt gewoon een, een adres met huisnummers. En dat plein gaat dan ook zo heet. Ja. Maar dit project is toch wel een succes gebleken, want uh, uh, ik, ik lees even een klein artikel voor wat ik vanochtend in de krant las in Delft. De woningmarkt raakt verder in het slop en de prijzen van de huizen zullen verder dalen met ongeveer 7%. Dus blijf maar naar beneden gaan. Daar staat in een rapport dat de TU Delft heeft opgesteld. in opdracht van verstrekker van de Nationale Hypotheekgarantie. Het rapport bepleit dat tijdelijke maatregelen van het kabinet om de woningmarkt te stimuleren. langer van kracht blijven. Hoe is het mogelijk dat je zoveel appartementen al verkocht hebben? Want ik heb begrepen dat er dus van de. 71, al 57 verkocht zijn. Misschien wel meer inmiddels. Dan praat je over meer dan 80 procent. Dan zijn er nu zelfs 58 verkocht. Ja, ja 58. 58. Ja, ja, dus we hebben er zeg maar nog 13 te koop. Maar hoe verklaar je dat ja, succes? Ja. Want ik bedoel, mensen verkopen hun huis, ja proberen dat, we ja. blijven er veel te lang mee zitten, ja. moeten tienduizenden euro's naar beneden. Toen zijn en zelfs, en zelfs, toch uh, verkopen jullie appartementen. zoete broodjes zijn lijkt het wel. Er zijn zelfs hier al mensen die hebben hun huis, die hebben hun huis al verkocht. Ik heb in die mei de eerste in ja? mei de eerste nieuwbouw verkocht. Hebben we hebben huis verkocht met een oplevering van 31 december 2013. Dus je plekke ter zekerheid. Tjoh. Dat is ideaal. Maar daarnaast, heel de doelgroep, zeg maar, de 50er, de, de zeg maar, zijn, die ja, hebben ook het, 100% waardestijging meegemaakt hè, de afgelopen 10 ja, jaar. Dus, dus daar zit een enorme buffer in. Dat klopt, dus dat mensen die het huis 5, volledig vrij jaar. hebben. Hè? Ja, ja. Ja. Dat, is het, dat is de grote doelgroep natuurlijk ja. en die raakt het natuurlijk wel, maar die kunnen wel vooruit. Ja. Ja. En wachten is ook geen optie, want ik geloof niet dat de prijzen nu gaan stijgen de komende jaren. Dus als je ja. kan, kan je het beste niet gewoon doen. Maar ja, dan zit je toch met het probleem dat je, als je een appartement koopt, dat je eerst je eigen huis moet verkopen. Ja. En je hebt gelijk ouderen, die hebben een soort buffer, die kunnen makkelijker switchen natuurlijk met die prijzen. Maar als je wat jonger bent en je hebt je huis duur gekocht en je raakt hem nu moeilijker kwijt, dan heb je een uh, probleem. Uh, uh, ja. En we hebben daar de Brabantse uh, garantieregeling nog... Uh, ja. De Brabantse garantie? Ja, die provinciale regeling. En dat hield in dat die mensen destijds een garantiekapitaal voor hun huidige huis kregen. En dus je kon er twee jaar verkopen, lukt het niet? Dan zou de provincie dat opkopen voor het bedrag wat dan nu bekend is. Okay. Oh. Ja. oh. En heeft dat is een gouden uh, regeling bestaan, geweest. Dat heeft ongeveer ja. een jaar bestaan. Alleen in Noord-Brabant. Dat deed alleen onze provincie. Oh ja? Ja. ja. En dat was, was een perfecte regeling. Ja. Ja, dan dus die namen dan dan... eigenlijk jouw risico over. Die zeiden van: proberen twee jaar en als het in twee jaar niet lukt, voor een gegarandeerd bedrag nemen wij dan jouw huis over. Ja. Dus die traden ze dus een beetje op als de Europese centrale ja. bank bij, bij de euro en de kredietcrisis. Ja, de achterliggende gedachte bij de provincie was natuurlijk dat het de meeste mensen gewoon binnen twee jaar zou lukken, maar het geeft wel vertrouwen. Ja. ja. En een garantie van: ik ja. zit niet op een beweging in de markt. Op beweging in de markt, ja. De ja. De markt, ja. Ja. ja, dat is ja. een gouden regeling. Ja. ja. Maar vandaag de dag, als mensen een huis, zeg maar, een uh, uh, uh, nieuw huis, nieuwe woning kopen. Dat is dan zo'n beetje de, de, de, de manier van doen. Verkopen ze eerst het, het, het eigen huis? Of gaat het, of, het is vaak zo van: ik koop een nieuw huis en ik zie daarna wel mijn eigen huis te verkopen. Ik zou het niet willen. Nee, ik, nee, ik zelf woon in, woon in het ouderlijk huis. Dat is een huis van 1938. Dat is een leuk huis. Dat is een huis met smoel, zeg ik altijd, met karakter. Maar ik zou, het, ik zou geen nieuw appartement bij jullie durven kopen. En dan zeggen, nou dit raak ik dan nog wel kwijt. Ik zou kiezen voor zekerheid. Ik ben dan ook die uh, van zeg maar, uh, de, ja, van, van na de oorlog. Zou van, ja, ik, ik, zou door, maar, maar ik zou het niet durven. Als, als, als, wat zou je ja, nou maar... adviseren in zo'n situatie? Ja, jullie moeten nou, verkopen natuurlijk. Nou ja, dat hangt van de financiën af. Maar niemand zit te wachten op mensen die in de problemen nee. komen. Daar zitten nee. wij ja, ook nee, niet nee, op nee, te wachten. Nee, nee. Nee. Maar uh, er zijn mensen die uh, waren er als eerste bij. En die zijn toen een huis te koop gaan aanbieden. En er zijn er bij. Die hebben het nog steeds niet verkocht, maar ondertussen zijn ja, bijna alle appartementen die die mensen dan wilden hebben, zijn natuurlijk weg. Ja. Dat is risico wat je neemt. Ja. Maar is er altijd minder erg, dan dat je financieel in de Ik wou komt, net zeggen he? met twee huizen zitten hier raak je. Huis maar in de dagelijkse praktijk denk ik dat uh, acht van de tien eerst verkopen dan kopen. Ja. Oh. Maar nou even iets anders. Je had het net ook over winkels, Het zijn appartementen. Um, uh, maar ook winkels, hoorde ja. ik het ook zeggen? Ja. Welke winkel? Is, of is dat ook niet, niet bekend? Is dat, uh... Nou, er komt in ieder geval een grote supermarkt in. Ja. Alleen. Zeg en dan wordt dan, wacht dan wij... de concurrent van de overkant. Hè? Van de <laughs> overkant. Ja, ja, daar, daar, daar <laughs> weet ja. je altijd niet in supermarkt. Ja. Ja, ja. Wij ja. houden daar ook gewoon een slag om de arm. Ja. Er, er komt een supermarkt in. Er komt de supermarkt in. Wij hebben ook maar een jullie weten wel vertrouw... wie dit is. Ja, maar nou, op dit moment zeggen. weten wij wie dat is maar in ja, supermarktland ja. is niks een ja, ja, contractant ook. is wel daar helder maar je weet niet welke naam erop is. daar wordt gefuseerd, daar worden posities doorverkocht van, van de, de super de boer is dan weer overgekocht door Jumbo en dan Jumbo weer dit en die zetten weer door naar dat, daar houden wij ons ook helemaal niet mee bezig, dat, wij hebben in ieder geval een contract met een supermarkt en en we zien over twee jaar wel wat dat contract op dat moment aan een maar merk is. Die, die kunnen ze, niet, die kunnen ze niet meer terugtrekken nee, te zijn. Ja. Dus dat dit... is ze vast. Dus er moet een supermarkt ja. inkomen. Ja. Ja. Maar is er, ook nog, zijn er, is er ook gebouwd voor andere type winkels? Komt er een klein winkelcentrum onder die flats? Wat moeten we er zijn, naast de supermarkt zijn er zelfs uh, nog zeven units. En, en een unit is, is groot, zeg maar. Dus ja, ja. daar kunnen in principe nog zeven kleinere winkels kunnen daar ook nog in. En en jullie dat, hebben daar onderzoek naar gedaan dat er een Gorle behoefte is aan winkelruimte. Ja. Ja. ja, en zeker ook op deze plek. En het, het, het, het, het sterkste zeg maar, van deze plek is gewoon dat je hier vrij kunt parkeren. Dat is het sterkste. Dat je, je kunt gewoon met de auto naartoe rijden als je zou willen. Ja, en het is het, natuurlijk het is, het is, het is een geweldige locatie, dit, ja. zonder meer. En het gebouw ziet er leuk uit. Nou, ik zit te denken aan al die zorgcentra, al die woningen voor ouderen. Die hebben natuurlijk dichtbij winkels ja. en eerste en, voorzieningen. Eerste ja. voorzieningen. Maar jij trekt dat is dus door naar discussie over van de Hovel. Ja. ja. ja, precies. ja. En de Hovel is ooit gebouwd met het koopkrachtonderzoek... ...wat volgens mij tot aan Brussel toe ging... Ja. ...om een winkelcentrum neer te kunnen zetten. Ja, ja dus ja. wat houdt zo'n ja. onderzoek onderzoek ja. ja. ja. Dus hè, het onderzoek, hoe, hoe ver breid je het uit om je koopkracht... Maar, maar toch, het, het appartementencomplex op het Oranjeplein... ...daar staan dan nog diverse panden leeg. Dat lukt dus om de een of andere reden... niet ...om dat volledig verkocht te krijgen. Hoe, waar zit dat in? Locatie, wat is dat? Ja, want dat persoonlijk, ik niet, persoonlijk, persoonlijk ik vind ik deze verkozen. locatie, vind ik, wat mij betreft, is persoonlijk wel aardiger dan midden op het Oranjeplein. Ja, maar je verkoopt alles als het voorziet in een behoefte. Is zo? En het dat zo, Oranjeplein ja? voorziet werkelijk in geen enkele behoefte. Is dat zo? Dat weet ik zeker. Ik weet ook zeker dat er misschien mensen zijn, misschien liever daar hadden willen zitten. Want wat moet nou dat, dat het gebouw daar? Dat durf ik als makelaar hier lokaal hard op te zeggen. Je zegt, het zit daar helemaal verkeerd. Oh. Ik vind het compleet krankzinnig ja. om op zo'n fantastisch mooi plein ja. Ja. zo'n gebouw neer te zitten. Op zich een mooi gebouw, maar het hoort daar gewoon niet. Wat het, uh, het plein precies doormidden deelt. Het voegt ja. niks toe. Ja. Helemaal niks. Heb je dit laten weten destijds bij, de, bij de, onze gemeentelijke ja. overheid? Ja. Ja. Wij we, we hebben wel eens wat discussies op het gemeentehuis. één keer per jaar of één keer per twee jaar. maar, maar. Ik weet niet of daar echt naar wordt geluisterd. Het gaat gewoon door. Het levert, ja. de, het levert de, uiteraard de gemeente ook geld op. Hè. Ik, ik, ja. ja, dat moet je altijd nog maar afvragen. Of dat Lege zo is, appartementen natuurlijk. toch niet? Als je appartementen bouwt en het leven. De, de, grond, de, de, de, de, de, grond, de grond wordt toch verkocht? Ja. Maar ik ja. denk dat ja. de gemeente geen appartementen wegzet als ze daar niks aan verdienen. En uiteindelijk zal er ook best wel een stedenbouwkundige visie aan de grond ja. zijn Want ja. anders doet de gemeente dat ja, niet. Maar hoe komt het dat het zo lang geduurd heeft? Want ik bedoel, twaalf jaar geleden is die, uh, Marie, de, de, de geest Hij heist, ja geest, die heeft er heel lang zo gelegen. En ik vrees met grote vrezen waar het destijds de avond heeft gestaan, waar dan die grote torenflat had moeten dat komen. Dat die ook heel lang... Daar ligt over tien jaar ook ja, nog een ja, ja, bij. En dan denk ik van nou jongens, gaan we open gaten creëren in de gemeente... Waarom hebben het zo lang, zo lang geduurd? En nu komt er toch op zich een heel aardig complex. Ja, ja. Maar waar zit dat in? Het, het, het grootste gedeelte van de, van de vertraging, dat zit hem in, in, in hoe Nederland omgaat met, met bewonersinspraak, omwonende inspraak. Oei, dat, oei. Uh, dat is het gewoon ik hoor jou eigenlijk uh, zeggen man, er is veel te veel inspraak in Nederland. Nee, nee, nee, niet iedereen veel veel. Mag, maar... nee, nee niet, zeker niet veel te veel en iedereen mag ook, uh, natuurlijk maar die zijn inspraak doen en, ja. en als hij zijn inspraak doet, volgt er een uitspraak en op die uitspraak mag weer gereclameerd worden. Ja, dat vind dus... ik allemaal prima alleen de tijd ertussenin, die duurt gewoon te lang dus als, als de gemeente iets vindt van een, van een mening van een omwonende dan, dan mag de gemeente, de gemeente iets van vinden. Dan mag die het ook weer mee oneens zijn. Maar dan gaat het naar een rechtbank. En daartussenin zit gewoon minimaal een jaar. Dus in dat jaar gebeurt er gewoon echt niks. Gebeurt er ja, ja. gewoon niks. En dan kunnen wij niks. En dan kan die omwonende niks. En dan kan de gemeente ook niks. Maar houd daarin zeg maar dat er twaalf jaar lang er in feite plannen zijn geweest om het daar te gaan bebouwen. Ja. Wanneer zijn die plannen dan ontwikkeld? Hoe, de eerste plan, jaar geleden is dat begonnen? De eerste plannen die stammen denk ik iets uit 2000 of zo, 2004. Toen al? Ja, ja. Dat er al een stedenbouwkundige visie lag eigenlijk gewoon met, met het gebouw wat er nu, uh, nu komt. Dat heeft toen al een stedenbouwkundige verzonnen van dat moet ongeveer zo'n zo'n gebouw worden. Ja. Maar dus dat zo lang duurt, ligt niet aan de gemeente, maar ligt gewoon aan de inspraakprocedures. Ja, Daar kan de gemeente niks aan doen. Het... Nee, ja. nee, nee. En, en natuurlijk moet het zo zijn dat, dat burgers natuurlijk inspraak ja, hebben. Qua. Alleen die die drie rondes na elkaar, hè, die hebben we in Nederland met elkaar zo afgesproken. Eerst de gemeente, dan de rechtbank, dan de raad van State. Ja. Kijk, als daar gewoon twee maanden tussen zou zitten, dat scheelt, dan had het er nou al gestaan. Nou, dat het er nu gewoon al gestaan. het is per in... ronde een jaar, dus op het betekent... Minimaal. Minimaal. Minimaal, want als je soms rekenen, Want u zei in 2004... Ja, toen zijn we wel met plannen ja, we ja, Toen zijn 2011. de procedures nog niet begonnen hoor. Dus maar toen zijn we eerst plannen Zeven jaar zit daar Nee, we hebben denk ik, ja. Dus we zijn, ja. ik denk dat we twee, drie jaar met plannen maken bezig zijn geweest. Dat, ja, dat duurt natuurlijk ook Zo'n dus ja. gebouw heb je niet ook meteen ontworpen. Nog vijf jaar over. Ja. Ja. En, dan, en dan heeft het zeker nog een jaar of vier in procedures gezeten. Ja. Hoe kan het dan dus dat het Oranjeplein wel snel gebouwd is uiteindelijk? Als er, als, een omwoner, als er geen omwonenden zijn die bezwaar maken, dan, nou, dan kun je door. Hè? Maar op het Oranjeplein was alle omwonenden hadden bezwaar Alle ja. Al die ja, op de... de ramen. Ja. En volgens mij ging de woning toch redelijk grappig gebouwd worden. En ik las, ik las ook dacht ik van de week in de kranten. Toch een aantal omwonenden op het Oranjeplein die hebben toch schadeclaims toegekend ja. gekregen. Ja. Ja. Daar staat er los van. Daar staat het er helemaal van? los van. Ja? Ja. Ja, dus dat dus gebouw komt er, dan ga je bezwaar maken, want ik krijg minder zon, ik krijg minder zus ofzo. Ja, dan, je dan, kijkt uh, tegen de muur aan in plaats van een ja. leuk plein, wat je vroeger ja, gewend was. Ja, in de, de Kouverstraat is het ja. ook geweest, Er ja. zijn ook mensen die vergoeding hebben gekregen. Ja. Maar, is maar is dat staat lang. los van, van bezwaar. Dus uh, of je nou wel of geen bezwaar maakt, zeg maar daar los van, kun je planschade claimen. Ja. Ik vis het straks over de Frankische driehoek, langs die boerderijen. Het is ja. een prachtig, altijd een prachtig mooi plein geweest. En dan denk je van mijn hemel, er tegenover reizen die appartementen op. En ik denk van ja. nou, nou, nou. Ja, ja. Dus die mensen kijken uit die oude romantische boerderij zo tegen een appartementencomplex op van vier, vijf verdiepingen hoog. Ja, denk ik denk ja. nou gezellig, gezellig. <laughs> Dus, maar er zal toch wat ook wel bezwaar tegen gemaakt zijn in mijn kamer. Dus ben, ja. durf ik niet te zeggen. Te ja, maar alles is beter dan een dichtgetimmerde sport, ja. natuurlijk. Ja, ja, dus, ja, af en toe... Ja. Dus, als zie als ja, kiezen tussen twee slechter. Dat ik niet. Was, was geen en gezicht. Ja, op op zich vond gezicht. ik het wat, wat, wat dan de ene, ene ja. supermarkt opgelost heeft... door gewoon daar een grote parkeerplaats van te maken. Op een gegeven moment ging de kerk werd afgebroken. Het heeft nog een heel poos opgebroken gelegen. En later heeft hij een hele grote parkeerplaats. Want je kan nu riant parkeren daar. Ja. Oh, aan het? Aan, en jullie nu op bouwen. Ja, ja, ja, ja, Want er ja, is echt een hele grote... Ja. Uh, Want dus voor jullie is project Koningschild best een succes. Ja, dat kun je echt zo zeggen. De, zeker dus, uh, een succes. Van Poppel uh, Dassen, ja, ja. die hebben die zaak aangepakt, aangezwengeld. Ja, jullie zitten er wel tenminste bij te stralen, moet ik zeggen. Ja, als er bijvoorbeeld tevreden is, dan ben ik het ook. Hè. Nee, wij zijn echt ontzettend tevreden. Het is een heel geslaagd, heel geslaagd ja. project. Ja. Maar goed, dat komt op zich wel door het product waarschijnlijk. Gewoon door de, doordat mensen de appartementen ook gewoon waarderen zoals ze zijn. Met, met goede balkons, met, met goede... Ja. Een parkeerplaats in de kelder. Zo. Ja, het moet wel ja, kloppen. Ja. Hè? Als, als het in deze tijd niet klopt, dan kopen mensen het. Dus ze zijn heel kritisch vijf, in deze tijd. Ik las ook, ik denk: wat is dat nou? Ook worden alle appartementen opgeleverd met een keukencheck. Wat is, wat is, wat is een keukencheck? Ja, dan kun je. Kun je ja, Dat is een keukencheck. Check. Check, check, ja, check, check, ja. Kun je een keuken voor gaan uitzoeken? Wij, wij hebben geen standaard keuken. Oh, oh, zo. Oh, vroeger werd er zo'n keukenblokje. Ja, een standaard wit, wit, wit, wit, wit, wit keukentje oh. met drie kastjes. Ja, mooiere keuken maken. En dan kon je bij aflevering hem eruit ja. slopen. Ja. Ja. Oh, dus, nou, ja, dus jullie zetten nog een standaard keukenblokje in? Nee, wij kom. doen ja, niks. Wij geven mensen geld mee. Om een keuken te en en kunnen keuken, ze kunnen een mooie, uitkiezen. adequate ja. keuken verkopen ja. Ja. tot bedrag X. En als ze meer willen, moeten ze het maar ja. bijbetalen. Precies. Ja. Ja. Maar ze ja. kunnen voor die check voor jullie een aardige ja. keukenwerk ja. zetten. Ja. Ja. Ja. Een serieus keuken. Ja. Een mooie, fraaie ja. keuken. Ja. Ja. Ik geloof het ook niet, maar voor dat geld koop je echt een hele mooie keuken. Oh, en dan ja. bij een bedrijf van je nachthuizen? Er zijn twee voorkeurbedrijven, <laughs> okay. of één, maar, één moet ik zeggen. Maar in principe ben je vrij. Ja, ja. Nou. ja. goh. Alleen als je hem ergens anders koopt, dan, ja, dan is die cheque ook weer een andere waarde. Ja, heeft Natuurlijk. Ik bedoel, ja. Dus, ja, natuurlijk. Dus zaken en hoe lang, hoe lang, maar lang maar. Het gaat de bouw duren? Twee jaar, lees ja. ik van. Chef Vroeven zegt als wethouder: we zitten twee jaar in de ratzooi. <laughs> ja. Nou ja, ratzooi niet ja. dan ja. Heb ja. Je, dan wil, je, dan wil, je last die wilde, van de bouwactiviteiten. Je wilde gewoon eerlijk zijn naar de burgerij toe. Dus, ja. Ja, nee, nee, nee, nee, ik vind ja. dat prima. Ja. Dat is gewoon duidelijk gedaan. Dat kan redelijk schoon gebouwd worden. Dat kan twee jaar. Ja. Ja. Nou ze zijn nu volop aan de gang Dus uh, eerst ja. wordt er een stevig gat gemaakt Voor de parkeergarage ja. En dan zien we aan, we de zaak daar uh, omhoog komen En die parkeergarage ja. die zijn alleen zeg maar, Voor de mensen die in de appartementen Het is geen parkeergarage nee. zoals in de Hovel Gedeeltelijk bewoners en gedeeltelijk ja. voor Het uh, is uh, alleen maar voor, voor de, de winkels, winkels. Blijft ja. Er blijft nog ja. voldoende ruimte over Voor de parkeerders van ja. de twee supermarkten Dus de supermarkt met het vraagteken Zullen we maar zeggen ja, en uh, de andere Ja dat is druk aangerekend Waar en komt die dan? Want wat want, want nu nogmaals is daarvoor. Dus, daarvoor. Ja, ja, maar ja, ik, ik verbaas super, me echt. De supermarkt als ik die... ingang is dadelijk hier. ja, ja, ja, ja Dan, ja, dan ja, kunnen ja, de, ja. de luisteraars niet zien. Maar, nee, nee, nee, nee, nee dus, uh, dat dus snap zingen. ik niet. <laughs> want het is nu een heel grote parkeerplaats. Maar als ik een plaatje zo zie, dan denk ik, hoe is het mogelijk? Twee van die appartementen erop, winkels te onder, en dan nog parkeerruimte. Ja, ja. Ik ben benieuwd hoe dat... Uh... Ja. Geweldig. Ja. Ja. Oh. Hoeveel appartementen moeten er nog verkocht worden? Hoeveel staan er nog leeg? En 13. 13. Ja. En uh, er zijn ook huurappartementen? Is ja. alles al verhuurd of moet dat ook nog gaan gebeuren? Nee, ja, alles is verhuurd alles, en, en, uh, en, en de, de verhuur die gaat door, door Lijststromen plaatsvinden. Ja, ja. Geweldig. Dus, uh, dus, ja. En dat zijn daar 22 ja. appartementen die door Lijststromen verhuurd gaan. Nou ja, dan is Duurdere het appartementen schild. of ook uh, betaalbaar? Voor de dat de... Zal, zal is uh, eigenlijk betaalbaar. voornamelijk betaalbaar. Betaalbaar, ja. ja. ja. Nou, toch een successtory van, uh, van Dassen en van Poppel. Ja, ik moet ook makelaar van de Water nog even noemen. Ja, ja. Die, uh, er zijn hier twee makelaarskantoren bij betrokken. En wat is het volgende project? Is het, staat het al in de stijgers of zo? Zijn er al ideeën of gedachten? Over? Wij zijn met heel wat projecten bezig, maar op okay, niet in Goorland. Niet, niet in Goorland? Nee, nee, nee. nee, oh. nee. Gaan jullie nu eens terug naar waar vroeger de avond heeft gestaan? Dus over jongens, geloof dat toch nog maar eens even iets weg gaan zetten? Ja, ik weet niet waar het is, maar is het wel op de hoek daar? Yeah. Ja, In, was het ja, een, leuk, een leg-, was gauw, een heel leuk panje. Alleen een leeg lege stuk, waar nu niet zo de hoek zijn weggezet, maar het lijkt allemaal nergens op. Ja, en nou hebben ze die weggehaald, ja. dat was echt heel jammer. Ja, dan moet, moet je natuurlijk, er zullen allerlei achtergronden zijn waarom die plek nou zo leeg is als hij is, maar... Nou, ja. het, ho het hoeft niet in ieder geval. Het kan okay. nog steeds in Gorle. Je kunt in Gorle ook veel een succes bij de verkoop van het restant ja, van de appartementen. Jou. En uh, ze zien er goed uit. En ik ben helemaal geen bouwkundige, maar ja, ik zou zeggen: nou ja, ontwikkel dit soort mooie dingen maar verder door. En uh, gaat dan ja. nou gespaard over een stukje daar bij de kalverstraat. <laughs> ja, dat is wel hè? de toekomst. Hè? Dat moet Gorle doen. En moet dus niet gaan uitbreiden naar Finex-wijken en dan weet ik het wat. Ins. Dat is van die krankzinnige plannen van duizend woningen gaan bouwen in de Boskens. Je moet dat soort hoeken moet je nu gaan volgen. En we hebben er genoeg in geworden ja. Alleen ja, dat wil misschien de gemeente niet Omdat het wat minder geld oplevert Maar je beschermt ermee de burger Je beschermt de huizenprijzen En je maakt het dorp veel en veel mooier ja. Oké, okay. mensen bedankt dat jullie er waren We ja, moeten naar de muziek gedaan. En dan gaan we aan Margot, uh, Margot. We hebben meegebracht Een uh, muziekje van Caro Emerald Die is momenteel ah. razend populair En ze zingt A Night Like This, luister maar eens Uh, Caro Emeralds, met een wereldhit zeggen wij, helemaal een Nederlands product. Nederlands door Nederlands gezongen, door Nederlands gecomponeerd, geweldig. Ik zou zeggen, Caro, veel succes. Nou, aan de slag met uh, Margot. Margot Vermolen. Een leuk artikel in uh, de uitstraling. De kop begint met cultuur is de basis van de Goorlse gemeenschap. En denk ik, dat vind ik zo'n nee, zo krit, van, dan moet ik altijd even nadenken: zo van wat boek dan nou precies mee? En dan denk ik denk van, als ik het nou vertaal. Dus met andere woorden, Goorle als woon- en leefgemeenschap functioneert dankzij de cultuur. Mag ik het zo eens omdraaien? Ik denk dat uh, Goorle zich onderscheidt doordat het uh, als basiscultuur Ach, heeft. Dat vind ik, een, uh, vind ik een goede verbetering. Ja, ja, ja. ja. Onderscheid. Ja. Meer dan bijvoorbeeld uh, Tilburg. Ja, dat kan je verderop in het artikel ook lezen. Ik heb 19 jaar in Tilburg ja. gewoond. Eerst ja. zes jaar in Goorlen, toen 19 jaar in Tilburg. En nu weer uh, bijna ja. zes jaar in uh, Goorlen. Ja. En uh, ja, ik vind dat een aanmerkelijk verschil. Ja. Ja. Jij praat over een soort gilde mentaliteit. Ja. Dat vond ik wel grappig. Wat ja. <laughs> is een gilde mentaliteit? Um, ja, ik moet zeggen dat ik dat de eerste zes jaar toen ik uh, in Gorle woonde, uh, heb ik dat heel sterk uh, gevoeld. Nu is het misschien ietsje minder sterk, maar toch proef ik dat wel. Dat er, uh, niet iedereen natuurlijk, maar een grote groep, dat die uh, ja, hart heeft voor elkaar, zorg voor elkaar en voor elkaar willen zijn. Dingen voor ja. elkaar willen oplossen. Uh, dat klopt wel. Werken ook samen, verenigingen en culturele, ja. En culturele verenigingen. Hier. Maar ja, maar ook daarbuiten, ja. dus ook op, op, op uh, andere dingen. Als je, ja. Dat je gewoon eens een appel op elkaar kan doen. Dat er uh -huh. voor elkaar zijn, dat, uh, uh -huh. noem ik dat, dat, is, dat noem ik die mentaliteit. En dat maakt het uh, een hele prettige omgeving om te wonen en te leven. Je bent als therapeut en kunstenaar met veel mensen en inzichten bezig. Vertel eens even iets over het uh, therapeutische gebeuren. En, uh, als kunstenares, wat, wat maak je, wat doe je? Leg het eens uit. Um, zal ik beginnen met dat uh, therapeut? Ja, ja. <laughs> uh, ik heb een eigen bedrijf. Sinds uh, 2003 ben ik gaan coachen. En in 2005 uh, ben ik zeg maar, bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als. Uh, Coach, en dat wil zeggen dat ik, uh, ik ben wel een holistisch coach. En dat wil dus zeggen dat ik mensen zich help om zich te laten ontspannen. Ik help om uh, bewust worden, bewustzijn te vergroten, dus bewustwording, uh, persoonlijke ontwikkeling en uh, loopbaanbegeleiding. En dat doe ik uh, op verschillende manieren. En dat is uh, uh, dus, ik laat mensen soms ook tekenen om dingen helder te krijgen. Het zijn in feite altijd poorten naar het onderbewuste. Waar ik met ze naartoe ga. En hoe moet ik dat zien met loopbaanbegeleiding? Dus, dus... Mensen die vastlopen ja. op, op, op, op hun werk. werk zeg maar, of die, die zoek zijn naar werk. overspannen in... raken ja. of zo. Die ja. thuis komen te zitten. Ja, dus overspannen en burn-out. Dat zijn wel veel ja. mensen die op het moment naar me toe komen. Maar het kan ook zijn dat iemand op zijn werk zit en die denkt... Is dit het nou? Ja. He, dus het kabbelt allemaal zo voort. En dan denk je... Ja, moet ik zo tot mijn 65e door. Uh -huh. Dus het is niet altijd meteen dat mensen een probleem hebben... maar uh -huh. dat ze gewoon af en toe denken van ja... ik wil eigenlijk gewoon wat meer leven in ja. de brouwerij. Of uh, zijn op zoek naar wie, wil, wie ben ik nou, wat wil ik nou echt... He, want, en dat merk ik vaak nu ook bij wat jongeren. Die hebben een opleiding gevolgd, wat jij net ja. al zei, van jouw dochter. Ja. Uh, die kunnen ergens een baantje krijgen, dan ja. gaan ze werken. Kunnen ze nog ergens anders ook een baantje krijgen. Dus ze zijn gewoon blij dat ze werk hebben. En dan na een jaar of vijf, zes, begint het dus vreselijk te jeuken en te kriebelen. Zo van, ja, is dit het nou? Ik heb eigenlijk een opleiding op dat niveau en ik werk nou hier. En hoe kan ik nou stappen zetten om te komen ja. waar ik eigenlijk werkelijk uh, iets kan betekenen, wat ik graag wil? En dan komen ze bij jou terug. Ja. Maar is dat uh, moet je dan ook zeg maar een beetje de economie en de tijdgeest mee hebben? Want nu kan je wel willen van ik zou dat graag willen uh -huh. en ik zou graag die kant opkomen, maar. Kom je überhaupt aan het werk? Mijn dochter weet heel goed wat ze wil. Uh -huh. Maar ze heeft, er zijn weinig kansen voor jongeren. Dus uh, Tuurlijk, de markt is uh, ja. niet makkelijk. Is de, de markt ja. is heel moeilijk. Maar dat maakt het ook op het moment dat je zeg maar, voor jezelf veel helderder kan verwoorden... waar jouw sterke ja. kanten liggen. Ja. En waar je goed in bent... Uh, dan krijg je, ah, ik noem dat altijd een profiel. Dus een cv ja. laat eigenlijk zien wat je hebt gedaan. Ja. En een profiel is daarin schrijf je van, dit heb ik in de aanbieding en die wil ik. Dit kan ja. ik goed. Mm -hmm. Dat heeft als voordeel als je dat profiel aan mensen in je omgeving geeft. Die kunnen ook veel concreter denken, hé, hey, je moet dus met die gaan praten of met die gaan praten. Ja. Want dat is op het moment echt heel sterk als je op zoek gaat naar een baan. Je vindt het niet in de vacatures. Blijf er wel naar mm -hmm. kijken. Ja. Ja. Maar het is vooral netwerken en mensen moeten het je gunnen. Ja. He, dus het is gewoon heel belangrijk dat je gaat netwerken. En een van die netwerken die je zeker niet moet missen zijn social networks. He, dus oh ja. LinkedIn, Facebook. Dat, dat is echt... Recruiters gaan daar nu gewoon actief op zoeken. Want waarom zouden ze een, vak, een advertentie zetten... die heel duur is... Mm -hmm. terwijl ze gewoon op LinkedIn kunnen intikken... ik zoek een, een zorgmanager. Nou, en dan ja. komt er plop, plop, plop... komt ja? er een naar boven. Oh, ik ga zo eens met jou praten na de uitzending. Ja. Ja. Hey, Dit is is <laughs> ja. maar ben je perspectieven. Ben je dan ja. een soort uh, reintegratiebureau Ja, dat heb ik ook gedaan. Het, voor het UWV heb ik een hele tijd gewerkt... Mm -hmm. UWV heeft eigenlijk zo'n beetje alles afgestoten nu. Dus ik ja. werk vooral voor ja, particulieren. Ja, je vast bezuinigen ook, hè? Het UWV. Ja. Geld was op, ze hadden meer ja. geld uitgeven dan dat ze hadden. Ja. Uh, ik werk nu heel veel voor particulieren, maar er zijn ook heel veel mensen die naar mij toekomen. En die hebben werkgerelateerde problemen. En dan betaalt uiteindelijk de baas toch het traject. Uh -huh. Dus voor particulieren word ik vergoed bij verzekeringen, voor een deel. En uh, ja, als werkgever betaalt, dan kost het je ook uh, niks. Uh -huh. En uh, dat is wel waarom mensen zich af en toe klem voelen zitten. Zo van, ja, ik wil het eigenlijk mijn baas niet zeggen, maar... Ja. Uh, en nou ja, dat is, want het is vaak uh, wat ik merk, mensen zien een probleem als een berg. En wat ik eigenlijk met ze doe is gewoon gaan kijken, waar bestaat die berg nou uit? Oh, Dat zijn dus eigenlijk deze stapeltjes. En dat je als het ware veel rustiger ernaar gaat kijken en stap voor stap. en gewoon. Het is een wandeling en je loopt stap voor stap voor stap. En je hoeft niet in één grote sprong te maken en ergens al te zijn. En dat is wat ja, vaak het probleem is. Moet je wel eens mensen zeg maar, terugverwijzen naar huisarts, die bij jou eigenlijk al zeg maar, een stap te ver gezet hebben, die eerst... Ligt er vaak ook een medisch probleem aan de grondslag? Nee, het zijn niet altijd medische problemen. Is niet het die, nee, maar wat wel gebeurt, iemand die een burn-out heeft, krijgt wel medische problemen. Dus dat kan ermee te ja. maken hebben. Nou, gebruik ik ook een bepaalde ontspanningstechniek en daarvoor word ik ook vergoed... Dat uh, heet uh, biodynamische therapie Nog Wat? een keer, nog een keer, nog een keer. Ik kan zeg het. Hebben ze daar een mooie knowledge. afkorting voor? Ik noem het BDCS. Ja, maar precies. Ja. BDCS. Een van de biodynamische therapie. En dat Mijn is, hemel. mensen liggen gewoon gekleed bij mij op tafel. Ik leg mijn hand op je verder. Het lijkt alsof er niet zoveel gebeurt. Maar ik help mensen als het ware. Ik leer ze mediteren. En uh, dit is een manier, een soort snelweg, vind ik het... om in feite bij je kracht te komen en uh, ja, ontspanning te vinden. Ja, het, er zijn ook mensen die komen puur alleen daarvoor bij mij. Omdat dat zoveel energie geeft. en ja, Oud verdriet, oude spanningen, oude trauma's... die raak, ja, die raak je kwijt, terwijl je gewoon heel ontspannen ligt. Dus, uh, en wat doe je dan? ...behalve dat je die mensen diep leert ontspannen. Maar... Ja, dat, dat, dat maakt dus zeg maar dat, ja. dat, dat er spanningen fysiek uit je lichaam gaan. Je moet je voorstellen, ja. je maakt iets mee... ...en dat kan bij spreken zijn, ja. je stoot heel erg ja. je elleboog. Ja. Uh, dat blijft als het ware in je arm zitten, die pijn. Maar dat kan ook zijn, uh, je bent als kind gepest. En uh, dat op de ene manier blijft dat in je lijf vastzitten... Je, zo, je kent het zelf ook wel, op het moment dat je uh, in een stresssituatie zit, de een krijgt last van zijn nek ja. en de ander krijgt het op zijn heupen. En, hè, dus er zijn altijd ja, ja. bepaalde plekken in je lichaam waar je als het ware de boel vastzet. Nou, die plekken die worden met die biodynamische craniosacraal therapie. Ik maar dat is ook, het dat is ook mijn... weer het werk van een psychotherapeut. Ben je, ben je, dat, ben je ook psychotherapeut? Uh, ik, heb wel eens bij, ik ben ook lid van het NOPCO, Nederlandse Orde van Beroepscoaches. En daar hebben we wel eens inteken met elkaar uitgewisseld. En toen zeiden wel mensen: hé, hey, jij zit een beetje over de hé, hey, je zit ook naar die ja. Uh, psychotherapie. Ja, ja, het, ja ik, uh, ik, ik, heb, ik heb, ben vrij veelzijdig. Maar het is natuurlijk ook het lichaam en ja. de geest, dat staat niet los van elkaar. Ja, want je schrijft: ik ben counselor, coach, therapeut met een holistische werkwijze. Ja. En uh, ik werk met lichaam en geest en met elkaar verbonden. Ik begeleid particulieren en medewerkers in levensvragen. Ja. Levensvragen, zo van, mensen lopen vast en, en... Ja, mijn levensvraag is bijvoorbeeld ook, wat wil ik nou echt? Wie ben ik nou eigenlijk? Wat zijn mijn sterke punten? En dat is als je zeg maar uh, in een werksituatie komt waarin je vast dreigt te lopen, maar ook normaal als je aan het werk bent en je, wordt, je, bent eigenlijk, hey, je hebt een mooie auto je hebt een mooi huis uh, je hebt een leuke partner, lieve kinderen en toch denk je, is dit het nou? dat zijn levensvragen en hoe, ja, hoe, hoe, hoe kan je daar nou een goede invulling aan geven en loopt mensen vast door privé kwesties of door zeg maar werkgeversproblemen en en ja. kan ook zijn dat ze gepest worden op het werk kan ook het is, uh, uh, iedereen heeft een eigen vraag en iedereen heeft ook een eigen benadering uh, nodig. En het is vaak complex. Hè? Het is een opeenstapeling van een aantal dingen die in het leven gebeurd zijn. En dat kan soms al dat je als heel jong kind besloten hebt, als ik uh, zie wat er gedaan moet worden en ik ga het doen en ik doe het heel precies, dan uh, zijn, vinden mijn ouders me aardig. En wat zie je dan? Dat mensen bijvoorbeeld, dan zijn ze veertig... en dan zijn ze nog steeds bezig om alles heel precies te doen... en alles aan te pakken wat ze zien aan werk. Nou, die mensen noem je wel eens perfectionisten. Hè, maar dat is in feite een, een patroon, noem ik dat dan. Een strategie die je al ontwikkeld hebt, soms als kleinkind... En die, die is een tijd heel goed, maar op een bepaald moment loopt die gewoon, ja, werkt mm -hmm. die tegen mm -hmm. je. Want als je dan in je werk alles perfect gaat doen, ja, dat is gewoon niet te doen. Mm -hmm. En dus dat zijn eigenlijk, ja, dat soort vragen, daar komen mensen mee. Hoe lang, ho hoe lang heb je dit bedrijf nu, zelfs, als zelfstandige? Zes jaar. Dus je bent een ZZP'er, zelfstandige ja. zonder personeel. Ja. Zes jaar. Ja. Maar nou, intrigeert mij dat je zegt, ja, ik laat ze soms ook tekenen of schilderen. Ja. Ja. Wat doe je dan? Het zijn uh, tekenen is, ja. een, is een manier, is een weg naar het onderbewuste. Mm -hmm. Eigenlijk is, het, ja, als je gaat kijken, je bewuste, hetgene wat je bewust doet in je leven, dat is 5%. En 95% doe je onderbewust. Is dat zo? Ja. Dat is uit literatuur zo Ik schrik van de percentage. Ja. Dus, ik heb het gevoel dat alles wat ik doe, dat ik dat heel bewust doe. Dat denk je. En als het maar nou vijf wordt ik mijn hemel, dus ik, ik modder in 95% maar wat aan. Nee, dus ik geef wel eens een keer workshops hè, en dan vraag ik... Hoe gebruik jij je wc-papier? Frommel je of vouw je? Vrommel je of vouw je? Wacht, wacht, wacht, wacht, wacht, wacht even. Ik, ik, ik scheur zeker uh, anderhalve meter af. Ik frommel en begin dan. Ja. Moet ik bij jou een therapie? Nee, nee. nee. Nee, het zegt nee, maar het, het, het, het, het dus welke dingen doe je bewust? Daar, ga, daar denk jij niet over na. Want misschien als je er heel bewust bij stil zat, dan denk je: Goh, misschien wel milieuvriendelijker om maar een meter af te scheuren. Of uh, twee Mijn velletjes. Mijn moeder zei vroeger altijd: maar drie velletjes. En ik heb het wel eens geprobeerd, maar dat is een net, dat is een, dat is een, dat is een <laughs> We komen toch weer op allerlei onderwerpen Ja, uit. Nee, Maar dat klopt, dat is te bevestigen. Dat is inderdaad dat 5% doe je bewust en heel veel doe je onbewust. En het kan nog veel erger, want er zijn zelfs overtuigingen die zeggen: je doet niks bewust, alles wat je doet is puur hersenproces. Daar heb je niet eens invloed op. Ja. En eigenlijk die nu is. Er zijn dus op zeg maar verschillende manieren, ik noem dat de poorten uit het onderbewuste. Uh, en mediteren, ontspannen... is een ja, manier ja. Nou, om bij dat onderbewuste te komen. Ja, ja. Uh, en tekenen of schilderen... Ja. is ook een manier om bij het onderbewuste te komen. Uh, ja, ja. En je moet je eigenlijk voorstellen... wat een opdracht zou kunnen zijn... bij tekenen. Ja. Uh, iemand kwam op een gegeven moment binnen... en die zei, het gaat nou al een stuk beter met me... maar nog niet helemaal. Ja. Dus ik zeg, teken dat maar. Nou, dus dan... in eerste instantie schrikt iemand... en dan zeg ik, nou doe het maar met stippen en strepen... En toen tekenden ze als het ware een soort gestippelde lijnen, een soort cirkels. En toen ze, het is net alsof je een steen in het water gooit, maar het zijn verschillende cirkels naast elkaar. Mm -hmm. En eigenlijk zou dat één cirkel moeten zijn. Ik zeg, nou oké, okay, volg volgende tekening. Teken maar hoe het zou moeten zijn. Dus eigenlijk, he, door, als het ware doordat je denkt, van, ik heb geen idee ik moet tekenen, je begint maar wat. En dat dan die tekening jou toch dingen vertelt. Dus het is in feite, tekenen is soms een manier naar het onderbewuste. Want onderbewust weet je het al. Asha. Wist jij, jij goed dat hier twee zakelijke ingestelde heren uh, uh, zeer intensief uh, naar jou zitten te luisteren? Gaan jullie Margot eerdaags inhuren voor het een of het andere? Ik vond die heren? hand wel boeiend. Dit legt de hand ja. op zijn rug en dan kan je een heleboel dingen voor elkaar krijgen. Ja. En toch, wat doet een, als een kind valt? Die heeft een zere ja. knie. En wat doe je als moeder? Je strijkt erover en geeft er een kusje op en het is over. Ja ja Ik kan toch alleen, ik ken dan dan mensen die ja. pijn wegnemen ja. Ja, en brandvonden ja. ja, verzachten ja, ja, door een ja, telefoon. Ja. ja, ik kan je er ook wel gewoon, ja, ja. Ik zou er een keer een lezing over kunnen geven. Ja, met, ja, ja. Maar het, in feite, het lichaam staat voor een groot gedeelte uit energie. Ik ben in staat om die energie te voelen en te volgen en uit te nodigen om op een andere manier te gedragen. Is dat een gave of een studie? Het is een studie, maar ook wel een gave. Niet iedereen kan het voelen zoals ik het voel. Maar er zijn meer mensen die dezelfde opleiding hebben gedaan. Moet je daarvoor hooggevoelig zijn? Want jij zit in jouw stuk ook van... Ik ben hooggevoelig, van... gevoelig, ja. Jij bent hooggevoelig? Ja, en dan ja. Moet, zoals ik het doe, moet je daar hooggevoelig zijn. Het is een kwaliteitsstatum, maar het kan ook een zwakte zijn. Een ja. zwakke plek zijn. Ja. Wanneer ervaar jij het als een zwakke plek? Nou, ik heb bijvoorbeeld toen ik afscheid nam bij mijn laatste werkgever. Die, uh, uh, vertel, hè, die vertelde een verhaal. En toen zei hij, je bent ook wel een chaoot... Want ik ben, uh, ja, Mensen die gevoelig, hooggevoelig zijn, die denken in grote stappen. Dus ik denk ja, associatief ja. en ik kan hele grote stappen maken. Maar voor een ander kan dat overkomen. Ja. Als van, dit is allemaal ja. loszangbaar, ja, ja, waar ja, heeft het ja, in godsnaam over? Ja. <laughs> ja. Wij hebben nog volgens mij drie vier minuten. Ik kijk even naar onze techneut. Zo snel gaat dat. En ik wil eigenlijk nog even de link maken of leggen naar uh, jouw kunstenaarschap. Want ja. therapeut en kunstenares... Wanneer zien we iets uh, van Margot als kunstenaar is? Waar hangen voor jou kunstwerken? Uh, ik heb uh, redelijk wat kunstwerken gemaakt die, eigenlijk niet op veel, die niet op veel plekken te zien zijn. Bij mij in huis kan je er een stel komen bekijken. Dus Bernhard, je bent welkom. Mm -hmm. Kom op maar doen. op de uitstraling kan je onder andere een bankje zien. Of ja. Bankje, ja. een Met Een goede ghet. En uh, ja. dat was een wedstrijd uh, waar je aan mee kon doen. En ik ja. vind dat soort toegepaste kunst ook altijd heel leuk. Ja. Ja. Dus daar heb ik aan meegedaan in die wedstrijd. En uh, ja, dat bankje is gerealiseerd. Dus dat ja. kan je zien. Ja. En uh, 18 uh, september uh, bij uh, Plas de Frère, ja. dan uh, gaan wij ja. een piano bekleden door de ja. thee van de wiel en ik samen. Ja. En daar kan je dan ook zien uh, ja. hoe dat, uh, ik als kunstenaar werk. Hier staat ook nog zo'n prachtig gekreet: Margot, cultuur is grenzeloos, het verbindt mensen en ze kunnen zich ermee onderscheiden. En dan heb ik erbij gezet, ook als de gemeente straks alle subsidiegeldkranen dichtdraait... Ja, nou, dat, ik heb daar met de, de journalist ook over gehad. Want ik zei, volgens mij, ook al wordt de geldkraan dichtgedraaid... dat blijft, die cultuur. Ja, ook de, alle cultuur hoeft er ook geen geld te kosten. Nee, nee niet nee. alle cultuur heeft geld te kosten. Maar ik heb wel zo van, als je als gemeenschap zegt... wij willen ons onderscheiden ten opzichte van de, de omgeving. Goorlen heeft ook geknokt om zelfstandig te blijven. En dan denk ik, als je gaat kijken wat het unique selling point van uh, Goorlen is... en waar Goorlen zich mee nou. onderscheidt, is juist... Die, die verenigingen, dat verenigingsleven en uh, die cultuur uh, waar Goren zich op richt. En dan denk ik, ja, dat is iets om voor te knokken. En daar zou de gemeente juist zich heel makkelijk mee kunnen onderscheiden. En als je dan gaat kijken naar het percentage op de begroting wat tot nog toe naar cultuur ging. Mm -hmm. ja, ja. en uh, Stel dat je dat zou handhaven. Ja, ja uh, ik denk dat je daar toch, uh, je me heel goed mee kan profileren ook. En jij, bent, dit... jij bent ook lid van de Contactraad Cultuur. Ja. Daar treffen we elkaar regelmatig. Er stond ook een aardig stuk in. Um, wij als Contactraad Cultuur denken en werken graag mee. We weten dat we worden uitgekleed, maar. We willen wel graag zelf mee bepalen wat we precies uittrekken. Daar komt het op neer. Ja, dat klopt ook. Vond dat wel wel leuk. ook. Ja, en dat is ook weer zoiets van de samenhang onder de verenigingen. Ja. Toen die bezuinigingen aankwamen, ja. waren alle leden die uh, aangesloten zijn met de contactraad voor cultuur. En dat zijn heel wat verenigingen ja. die één vuist maken. En we ja. werken daar inderdaad mee samen. En natuurlijk, ja. we hebben misschien meer moeten uittrekken dan we eigenlijk hadden ja. willen uittrekken. En we willen best wel wat uittrekken, maar niet alles. Nee, dat zou ik ook niet doen, nee, want We zagen geen tal, maar ze mogen bij ja, jou de leren aanhouden begrepen, ja. dus, uh, gelukkig ja. maar ja. jongens het uur is voorbij het gaat zo snel en ik ja. had me jou nog heel lang willen babbelen, maar dat doen we toch wel eens en ik kom toch eens een keer naar jouw schilderijen kijken ja je bent van harte welkom lieve mensen, dit was uh, Golse Kringen en wij uh, bedanken onze gasten, en dat zijn er Laurent van Poppel Marcel Dassen en Margot Vermolen voor hun deelname aan het gesprek en voor hun leuke bijdrage en voor de technische ondersteuning uiteraard Erik van Poppel Golsenkringen wordt herhaald via de radio op dinsdag en zaterdag van 9 tot 10 voor de middag en op donderdag van 9 tot 10 uur s avonds Dus via de kabel 87.5 en via de Ether fm 105.6. Maar via internet maar liefst 24 uur per dag gedurende een week na de uitzending wwwlokaleomroepgorelennl Golsekringen.html. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.